Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Restaurants, kroegen en niet-essentiële winkels zouden eerder dicht moeten. Dat staat in een uitgelekt advies van het OMT aan het demissionaire kabinet. Dat zegt politiek verslaggever Emma Jackson. Ja, we weten dus inderdaad dat er geadviseerd wordt om de horeca al om 5 uur te sluiten. En dat is nu natuurlijk uh, nog acht uur, dus dat is wel een behoorlijke stap voor de horeca. En uh, de niet-essentiële winkels die nu om 6 uur uh, nog open zijn, om 5 uur al te sluiten ook. Uh, we hebben eerder al gehoord dat er een advies ligt om het hele onderwijs... van de basisschool tot de universiteit... juist nog open te houden in deze fase. Of het kabinet dat OMT-advies overneemt weten we niet. Dat horen we pas morgenavond. Dan is er weer een persconferentie. En ook de Gezondheidsraad komt met een advies. Als het aan hen ligt, krijgen alle volwassenen een boosterprik. Tot nu toe was het advies om alleen mensen boven de 60 zo'n extra prik te geven. Maar dat moet volgens de experts dus worden uitgebreid... omdat de bescherming van de coronavaccins na een tijdje minder wordt. In een paar garageboxen in Enschede is een flinke stapel vuurwerk gevonden. Het gaat om zo'n 500 kilo aan illegale knallers. Volgens de politie zat het spul in de zwaarste categorie en zijn het eigenlijk een soort explosieven. Hartstikke link dus om midden in een woonwijk te vinden. En leerlingen van basisschool Vossenburg in Nijmegen zijn super blij met Labrador Charlie. De school heeft het hondje aangeschaft nadat de leerlingenraad had besloten dat ze zo'n kwispelende viervoeter wilden hebben en het werkt ook goed. Charlie is gezellig en helpt de kinderen erdoorheen op lastige momenten. Charlie doet voor mij meer troosten. Als ik verdrietig ben, Charlie, die helpt ook kinderen bijvoorbeeld als ze boos zijn, om dan over hun gevoelens heen te komen. Als je niet goed in je vel zit, dan komt hij bij je zitten en zo, en dan ga je met hem knuffelen en zo, en dan ben je weer blij. De directeur van de school was niet meteen enthousiast, maar haar eigen kinderen, die ook op die school zitten, zaten al een tijdje te zeuren om een hond en nu heeft ze en geen haren thuis en is iedereen blij. Het weer nog, een enkel buitje nog, maar op steeds meer plekken zijn er ook opklaringen met wat zon en een graad of 9. Alleen in Limburg blijft het grijs, daar is het ook wat frisser, max 5 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Zaanstad, staat Vierde bij Zeeburg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Los met z'n allen, we zijn niet meer te remmen. We laten ons niet tegemmen, we los. Ja, wij gaan die handen zwaaien.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 is ZFM. verloren in een boek en dan vertelt hij zijn verhaal onthult hij zijn geheim hoe die het voor elkaar kreeg zo'n goede oom te zijn wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem haal krijgt hij tranen in de ogen Oh 6.9. Zie Go!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 about it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 What the f***? I'm